Joe Boots met het NOS Journaal. De Nationale Recherche heeft een student van 17 uit Veen aangehouden voor het hacken van een website van het KLPD. In de site voor gepensioneerden van het KLPD werd begin deze maand ingebroken door de Nederlandse tak van hackersgroep Anonymous. Die hackte de site omdat het KLPD een domeinnaam van Anonymous in beslag had genomen. Gisteren werden op internet van 25 oud-KLPD'ers de telefoonnummers en bankrekeningnummers gepubliceerd. En Anonymous wilde daarmee naar eigen zeggen een statement maken. De student uit Hogeveen is na verhoor vrijgelaten, zijn laptop is in beslag genomen.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 In Utrecht is de bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De vliegtuigbom werd vanmiddag gevonden bij graafwerkzaamheden bij Fort Blauwkapel. Aan de noordoostkant van de stad. De EOD brengt de bom naar de Leusder Heide om hem daar tot ontploffing te brengen. Het treinverkeer tussen Utrecht en Hilversum heeft een paar uur stilgelegen.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 Het weer vanavond helder, het koelt na middernacht wel snel af. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. Ook na morgen zonnig na zomerweer. Dit was het, Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, Zandvoort en zomerhit.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 Luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Richard Buitenhek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Herman Harms. Hallo. En vanavond hebben we als gast Buddha. Welkom, Pen Dank je. Dat is een uh, hele bijzondere gast. Buddha leeft namelijk al 50 jaar in de nieuwe energie. Nou, wie kan dat, uh, wie kan dat zeggen? En draagt het ook als geen ander uit. Hij geeft dat onderhand andere vorm door het organiseren van spirituele concerten, zoals die van Deva Pemal. Het oprichten van spirituele bladen, zoals het eerste New Age blad De Waterman. Het oprichten van Nataraj, samen met DJ Shanto. En hij leeft volgens de zienswijze van Osho. Zo was hij centrumleider van Amaltas, de ashram in Soest. En de onderwerpen die we vanavond aan bod laten komen zijn van Provo tot Osho... De afgelopen tien jaar, waaronder het opzetten van dat terrasje en het organiseren van spirituele concerten, de waarde van deze tijd, satsang en advaita vedanta en de laatste ontwikkelingen en spirituele concerten. Nou, en ook zal Herman een mooi boek bespreken en Rob een mooi toepasselijk muziekstuk. En natuurlijk besluiten we met een heel mooi gedicht voorgelezen door onze gast. En dat is in dit geval een Engels gedicht. En je hebt het nog even heel snel ja, vertrouw, op, op de ja. achterkant van het script lopen <laughs> vertalen in het Nederlands. Dus uh, dat gaan we beide horen. En we gaan eerst nu even naar uh, muziek luisteren. En dat is Otlo Express met de Big Breath Bed. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Pembuda. En Pembuda leeft al 50 jaar in de nieuwe energie. En we gaan het in dit blok hebben over van Provo tot Osho. Nou, hoe komen we toch aan zo'n titel, Pembuda? Misschien is het handig omdat dat je dat zelf even uitlegt. Ja, van Provo tot Osho natuurlijk. Om mee te beginnen, Osho was ook een Provo. Dat was eigenlijk okay, een ja. super Provo. En uh, ik ben een typisch jaren 60, 70 product. Dus dat was de tijd dat echt alles op zijn kop ging en ook die hele nieuwe energie al, al zichtbaar werd en voor mij was dat ja, ik begon natuurlijk uh, ik groeide op in die tijd en toen, toen geloofden we nog, de hele maatschappij zit helemaal fout die moet veranderen en ging alles op zijn kop en Provo was natuurlijk in Nederland de beweging die daarmee voorop liep om alles aan de kaak te stellen en te provoceren en daar was ik heel actief in ik zat ook tijdens het huwelijk van Beatrix beland ik al heel snel uh, in de cellen op de Warmoestraat destijds dus mm. ik zat heel actief in dat Provo gebeuren wat natuurlijk ook heel leuk was maar uh, ja, van Provoet tot Osho. Daarna ging in die tijd was het ook drop-out. Gewoon iedereen uh, ging uit de gewone maatschappij. Zijn gewone banen. en uh, Zijn eigen gang en reizen. En India en alles. En voor mij werd dat uh, na, uh, midden in mijn studie. Ik deed de sociologie na mijn... Uh, ik, ik had mijn doctoraat, Moest nog een jaar. Maar ik stopte er een. Ik ging op een commune wonen in Dente. Een gemeenschap die nog steeds bestaat. Een van de weinige... Uh, Communists die, uh, die tijd hebben overleefd, nu in een andere vorm, en, en ging daar wonen om te zeggen van nou met elkaar uh, ja, moeten we iets anders gaan realiseren, want uh, de maatschappij zoals die draait, dat, dat functioneert niet, de gekte, en door, nou ja, het was natuurlijk al die tijd van Vietnam en de gekte die we nu nog steeds na zien met alle oorlogen, het moet gewoon anders. Daar ontdekten we eigenlijk in, in die hele alternatieve wereld die zich toen ontwikkelde, dat dat allemaal helemaal niet zo eenvoudig was. Want we kwamen, eerst dachten we het zit allemaal in de buitenwereld, de, de structuren moeten veranderen, de maatschappij moet gaan veranderen. Maar al gauw ontdekten we dat als we met een groep mensen bij elkaar zaten, al diezelfde die ego-mechanismes uh, nou ook, ook in die alternatieve wereld uh, aardig naar boven kwamen. En misschien nog wel meer bijna, hè? <lacht> denk ik soms misschien in sommige gebieden kan je zeggen misschien ja. wel meer nou we het dus anders zeggen niet meer maar dat je er meer last van hebt als groep en als individu ja dat ze heel erg duidelijk worden ja. dus voor mij werd het toen uh, duidelijk ja er is een fundamentele verandering nodig dan alleen die, die verandering aan de buitenkant van de structuur en de maatschappij er moet iets dieper gaan proberen het is niet alleen die maatschappelijke structuren die moeten veranderen maar die verandering moet eerst binnenkomen. komen. Ja. dus daar ging ik heel mee, druk mee aan de aan de weer. Dus op, op dat hele terrein van persoonlijke groei. En ja, al die groeigroepen kwamen toen, die ontstonden ook in die tijd. En een van de dingen die ik uh, ja, tegenkwam uh, heel vroeg was Osho. Die uh, zo'n heldere visie neerzette. En dacht ik, ja, dat moet er eigenlijk uh, gaan gebeuren. We moeten in plaats vanuit dat ego uh, uit onze ware natuur gaan leven. Mm -hmm. En Orsjo gaf daar uh, ja, een heel duidelijk pad aan meditaties. Dus heel snel uh, toen ik daarmee kennis maakte, dacht ik, ja, dat is de, de richting waar we de oplossingen moeten gaan zoeken. Gewoon de verandering ook in het individu, waardoor de, de samenleving vanzelf gaat veranderen. Dus ik begaf al uh, heel snel naar uh, Puna, om daar uh, alle, uh, ja, bij Osho te zijn in de gemeenschap, alle meditaties te doen, de groepen te gaan doen enzovoorts. Nou uh, weten wij wat Puna is, maar nou, zou je het voor de luisteraar die, nog even kunnen zeggen? Ja, Puna uh, ligt in India. Dat is uh, de plek die eigenlijk een, een, een stad, een, een aardige industriestad. Waar ligt dat in? Het ligt uh, vlakbij kilometer van Bombay ligt het af. Dus een beetje aan de westkant. Ligt aan de westkant van India, ja. een Beetje op een plateau. En uh, daar was Osho en was dus de, de Osho het heette toen nog Ashram. Heel traditioneel, de, de Rajnis Ashram. Dat was een gewone naam. Die was daar in uh, Poena gevestigd. En daar, uh, ja, was, was, daar ontstond een hele grote internationale gemeenschap die uh, daar met elkaar ging leven en probeerde andere manieren te leven en uh, ja, door te dringen tot je werkelijke kern en daar vanuit te gaan leven. Ja, en daar, uh, daar woonde Osho ook? Osho woonde daar zelf ook, die woonde in India. Ja, mm. ja die had zijn hele leven, heel, daarvoor heel veel rondgetrokken in India, overal meditatiekampen gegeven, maar op een gegeven ogenblik is hij gaan settelen in Pune mm. en daar gaf hij elke dag uh, lezingen en s'avonds, uh, ochtends lezingen en s'avonds ontving die kleinere groepen en dan gaf hij mensen individueel ook advies en begeleiden ze die mensen op hun spirituele pad mm. tenminste in het begin toen het grote werd kon dat natuurlijk niet meer dat hij ja. nog, dus ook, ook echt individueel mensen begeleidde hoe lang heb jij in uh, Poena gewoond? Ik ben er uh, ja, op een gegeven ogenblik gaan wonen. Ik kreeg natuurlijk ook ja, een, een hele nieuwe naam eerst, om mee te beginnen. Prem Buddha, daar hield Osho een uh, heel verhaal over. Hij hey, zei toen, ja, uh, we hebben een paar problemen in de wereld. Uh, in het uh, westen zijn we helemaal op de buitenwereld gericht... En het christendom predikt wel liefde. We zien de resultaten daarvan. En in het oosten hebben ze het tegenovergestelde gedaan. Daar zijn ze helemaal op de binnenwereld gericht. Dus helemaal op het ontwikkelen van bewustzijn is het oosten graag. Maar een totale verwaarlozing van de buitenwereld. Dus in India gingen alle grote geesten gingen in de Himalaya zitten mediteren. Maar de gewone maatschappij verarmde. En niemand maakte zich druk over de wereld. Hmm. En Osho zegt, ja, die synthese van die twee dingen... Maar je ziet waar liefde zonder bewustzijn toe leidt. Het christendom in het westen. Ik bedoel. Het wordt wel gepredikt. Liefde maar, zonder bewustzijn? Ja, zonder bewustwording. Zonder meditatie waar het toe leidt. In de, in de naam van christendom. Gewoon in de naam van liefde zijn zoveel oorlogen gevoerd enzovoort. En, dan kan ik je afvragen of dat liefde is dan? Dat is niet werkelijke liefde maar. Nee. Daarom moet die, die meditatiekant, Mensen moeten eerst bewust worden. Anders... Dan kan je wel liefde prediken, maar als die transformatie daarvoor niet plaatsvindt, dan ja. wordt het ook niet werkelijk geleefd. Dan Precies, wordt het, dan wordt het mentaal. Dan, he, dan, dan, het dan wordt het lipservice, zoals ja, de kerken ja. dat doen. Liefde prediken, maar wat, het gebeurt niet, omdat dan niet genoeg bewustzijn er is om liefde te leven. Dus dan zei hij, mijn naam is ja, die synthese van liefde en bewustzijn, die twee dingen allebei ontwikkelen, door meditatie en en zei hij dat is de religie eigenlijk voor de toekomst die twee, ja een vogel kan niet op één vleugel vliegen, die heeft allebei die vleugels nodig om compleet te zijn zou je dan ook kunnen zeggen dat het een soort samenvoeging is van het westerse en het oosterse spirituele ontwikkeling ja het samengaan van die focus want het christendom is gefocust op liefde en het oosten op meditatie en het samengaan daarvan dat geeft een compleet geheel en dat was ook zijn hele de basis van zijn teaching Zoals hij die, die gaf. Die natuurlijk later werd bekend als. Zorba ja, de Boeddha. Dus vier het leven. En deze ook. Uh, ontwikkel ook je eigen innerlijk. Mm -hmm. Dus allebei en niet het een of het ander. of het een tegenover het ander. Dus ook niet de wereld tegenover spiritualiteit. Maar om het allebei te gaan leven. Ik vind het een hele mooie visie. Want uh, ik, ik heb me er eigenlijk nooit zo op bedacht. Dat, euh, omdat jij het christendom erbij haalt en het Westen. Van wij hebben het inderdaad maatschappelijk heel erg goed voor elkaar. Hè, het rijke Westen. Ja, de, het buitenkant, ja. de buitenkant. Maar ik zie inderdaad ook wel dat er ook vanuit het christendom inderdaad gewoon oorlogen worden gevoerd. En, uh, en uh, ja. Ja, natuurlijk is dat een gebrek, maar ik vind grappig dat je dan bij Osho dat het samenvoegt. Van het, de, het maatschappelijke, de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de rijkdom, dat is eigenlijk een heel mooie kwaliteit uit ja. het westen. Maar de innerlijke rijkdom in het oosten, dat is ook een hele mooie kwaliteit, ja. om dat dan in het samen te voegen. Ja, ja, ja Osho's visie was dus rijk van binnen en rijk van buiten en niet rijk van binnen. En dat moet betekent dat je arm moet zijn van buiten of ja. andersom rijk van buiten en innerlijke armoe. Ik vind het een hele mooie om even te laten zakken. Oké. Okay. Ja. We gaan uh, naar de eerste muziek en je hebt wat cd's uh, meegenomen. Ja. Zou je de eerste willen aankondigen? Leg ook even uit waarom. Ja, de eerste uh, nummer wat ik heb gekozen is van Prem Joshua in de Osho-wereld. is ontzettend veel, hele goede muziek gemaakt ook. Uh, Prem Joshua maakt een synthese van India's en Westerse muziek, veel dansmuziek. Ja, dat is heel toepasselijk dit onderwerp. Daar is die heel bekend door geworden. En Shiva Moon is een van zijn bekendste CD's. Eigenlijk misschien wel zijn beste in de danswereld altijd veel gebruikt. Dus vandaar dat hij op de lees staat. Dus Prem Joshua met Shiva Moon. Welkom terug bij Imperatie Radio, lieve luisteraars. We krijgen een boekbespreking. Dat mag ik altijd doen, Herman Harms. En ik wil het dit keer eigenlijk hebben meer over de schrijster Suzanne Smit dan over de boeken zelf. Uh, zij heeft veel boeken geschreven, een stuk of negen, denk ik inmiddels. Ik heb uh, Suzanne ontmoet in 2000 en toen was ze net afgestudeerd uh, van haar studie. Uh, dat was uh, culturele studies en daarna is ze als journalist verder gegaan en daar moest ze een, een, een studieobject voor pakken en daar heeft ze dus hekserij voor gekozen. Ze stond heel neutraal in het gebeuren en aldoende met het onderzoek kwam ze er steeds meer achter dat de religie eigenlijk wel wat voor haar was en is ze dus eigenlijk uh, geëindigd zoals ze nu nog steeds voortleeft als, uh, als heks. En ik denk dat zij uh, als promotie voor de hekserij in Nederland een, een enorm steentje heeft uh, bijgedragen. Um, persoonlijk heb ik dus heel veel uh, mooie dingen met haar mee mogen maken. Via het boek Heks namelijk, wat ik in 2000 of zo heb aangaf. En ik heb het trouwens meegenomen, ik kan het even precies voor jullie nakijken, want het staat voorin. In 2002 op 20 april uh, hebben wij een ontmoeting gehad waarin zij mij... Uitgebreid verteld heeft hoe het allemaal precies werkte, en zijn we samen naar een heksenraad gegaan met Merlin Steinhoven, en dat is de man waar we het vorige uitzending over gehad hebben met. Uh, nou, de harpiste, uh, met. Uh, Femke, Femke Bloem, ja. En. Uh, ja, ik heb haar toen een paar foto's van haar gemaakt en uh, die zijn naderhand gesigneerd door haar. Ik heb er eentje ook weer meegenomen en het hele leuke is, ze vond het zo ontzettend leuk dat ze heeft automatisch de foto gesigneerd met Susan Smit en ze signeert dus niet met Susan Smit, ze signeert alleen met Susan. Dus haar officiële handtekening heb ik op de foto staan. Zo van slag was ze van het feit dat ik die, dat ik die foto bij me had. Um, het is een enorme zoektocht geworden in spiritualiteit, wat uitgebreid heeft uh, in, in diverse boeken, zoals ik al zei, onder andere de, uh, wijze vrouwen en wijze mannen. Zij heeft uh, een stuk of tien wijze vrouwen ontmoet, en dat zijn echt niet de minste. Van uh, Isabel Allende tot, uh, nou ja, noem maar op. Uh, bij de mannen heeft ze dat gedaan, daar heeft ze onder andere Martin Toonder, dus bij de wijze mannen, interviewd, wat buitengewoon uh, interessant is. Het zijn losse boeken uitgegeven bij Arena. Maar slim als ze zijn, hebben ze nu een combinatieboek uitgegeven met wijze mannen en met wijze vrouwen. En het opmerkelijke is dat het combinatieboek net zo duur kost. als dat je de boeken apart zou aanschaffen. Dus dat vind ik wel heel bijzonder eigenlijk. Voorts is er voor het Blad Happiness allerlei. Um Onderzoeken gaan doen, of hoe noem je dat? Ervaringen gaan opdoen. Dus uh, ze schrijft daar columns voor. En de ene keer gaat ze naar een tarotist en de andere keer naar een uh, acupuncturist en weer een andere keer naar een uh, handlezer enzovoorts. En die ervaringen schrijft ze dus allemaal op. En dat is weer gebundeld. En dat is een boek genaamd uh, de zweefmolen. Dus een beetje zweverig uh, idee. En om dus in de, leuke molen titel. Ja, in de molen van het, in, in het circuit. Dus ja, dat is uh, een leuke combinatie. Um, ja, wat kan ik eigenlijk nog meer over Susan vertellen? Ze is moeder geworden, uh, ondanks een halfjaartje geleden. Uh, een prachtige dochter. De naam weet ik even niet, maar ongetwijfeld in de bladen zul je dat tegenkomen. En ik denk dat ik eigenlijk zo'n beetje rond ben wat uh, Susan Smit betreft. Ik wil wel een Herman. Wat vind je nou de grootste kwaliteit van uh, Susan? De... Inbreng van Suzanne, dat is wat anders als een kwaliteit, maar zij heeft gezorgd dat het bespreekbaar is. En uh, uh, voor beeldvorming dat de gewone vrouw, en mooi of lelijk, doet er niet aan, maar de gewone vrouw die durft zich nu uh, te profileren als zijnde van hé, hey, ik wist niet dat dat of dat of dat wat ik eigenlijk altijd al deed, dat het eigenlijk een heks was. Hè? Of eigenlijk een, uh, een natuurvrouw of een. Uh, en die. die schroom heeft ze weggehaald, want iedereen had het beeld van een lelijke vrouw, een kromme rug pukkel op de neus met een haar eruit enzovoorts, en als je dan Susan Smith ziet, ja, topmodel geweest dan zie je toch wel iets anders en volgens mij goh, zie jij een heksen die knap zijn ik dat heb er een stel om me heen die dat heel mooi zijn, Femke Bloem, die hebben we voor keer in uitzending gehad, dat is ook een hele, dat dat mooi een hele mooie vrouw en dat is ook een tophekst uh, hoe noem je dat? Hogepriesteres Hoge <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> is dat hetzelfde, hogepriesteres en, uh, en een heks? ik zal het voor je uitzoeken <lacht> Ik heb Susan Smit ook inderdaad naar huis mogen brengen. Dat was na een lezing die ik georganiseerd heb. Voor Ananda was dat in de tijd. En, want ja, zo gek is het eigenlijk gegroeid. Ik heb haar dus ontmoet in, op... Uh, Elf Fantasy Fair, een jaar of tien geleden en ze kruist iedere keer mijn pad en op de gekste situaties komen we elkaar tegen. En ik heb dus ook een lezing voor haar georganiseerd in Haarlem maar uh, ja, ik kom haar eigenlijk op de gekste plekken tegen uh, het is uh, bij boekpresentaties uh, of dat nou in heemsteden is of uh, in Utrecht het maakt allemaal niet uit. Hey, nog een vraagje over uh, Suzanne. Um, hoe, hoe als je nou een beetje naar de diepgang kijkt van, uh, van spiritualiteit, hè? want je mag wel zeggen dat, dat Vooral waar, waar ze in zit, spiritualiteit. Hoe, hoe, hoe diep, wat voor diepgang vind je haar dan hebben? Um, redelijk neutraal oppervlakkig. Mm -hmm. Dus zij gaat er echt in van uh, nou, mij maak je niks wijs. Vertel het me maar eens. En, uh, en zij heeft ook, ook, ik denk dat ze ook oprecht is in haar stukken die ze schrijft. Want ze zegt ook gerust van nou, het heeft me geen zak geholpen. Mm -hmm. Het kan wel zijn dat diegene dat of dat uh, doet, maar bij mij had het geen werking. Ja. Dus, het, het, uh, dus. Zij zit er zelf niet heel diep uh, in. Ook niet in haar eigen spiritualiteit. Um, mm -hmm. En wat haar taak vooral is, en dat is natuurlijk prachtig. Journalistiek. journalistiek. Ja. Um, en ook dat, dat ze dus heel laagdrempelig maakt deze, ja. deze wereld. Waardoor uh, veel mensen dat kunnen, kunnen begrijpen ook. En ook zich daarmee kunnen identificeren. Nou, dat is eigenlijk haar hele opzet. En daar is ze volgens mij ook heel goed in geslaagd. Lijkt ook wel uit de lezingen die ze geeft. Die zijn ontzettend druk bezocht. Ik bedoel bij Ananda, we, we kon, er komt geen flow meer bij om het zomaar te zeggen. Trouwens, wat heel erg leuk was, het was mijn allereerste lezing die ik organiseerde. Ik heb er inmiddels, denk ik, al een stuk of veertig gedaan. En met haar was de eerste. En als je dan de eerste lezing organiseert en je rekent op 20, 25 mensen. en met 150 moet je zeggen: van sorry, de macht van de brand vindt gewoon niemand meer bij. Het is uitverkocht. Ja, dan, uh, dan voel je je toch wel lekker, eigenlijk. Ja. Dus ja, dat eigenlijk allemaal dankzij Suzanne. Ja. Oké. Okay. Nou, wat mij betreft kunnen we naar het volgende nummer, Richard. Ah, ja, ja. Ga jij dat aankondigen of zal ik dat aankondigen? Uh, nou, dat maakt mij niet uit. Doe ik no. maar, want ik heb het niet voor mijn neus. Dat is 10 uh, Sharp met Where Love Lives. Radio, beste luisteraars. Vanavond hebben we als gast Prem Buddha, en hij leeft al 50 jaar in de nieuwe energie. En uh, nou, Prem Buddha heeft uh, uh, die organiseert bijvoorbeeld spirituele concerten, bijvoorbeeld van Deva Premal. Hij heeft uh, spirituele bladen opgericht en hij heeft uh, bijvoorbeeld uh, Nataraj samen met DJ Santo uh, opgericht. Uh, ja, we gaan het in het blok hebben over de afgelopen tien jaar, eh, Pimboela, Waaronder het opzetten van natterasje en het organiseren van spirituele concerten. Maar laten we nog even beginnen bij Osho, Want daar was je gebleven. Ja, bij Osho misschien wat goed is om te zeggen. Want er zijn natuurlijk ook veel jongere mensen die het nauwelijks kenden. Vroeger was die allereerst bekend onder de naam Bakwan. Daarna heeft hij zijn naam veranderd in Osho. En het en, is dus waarom? een hele grote, spirituele, een verlichte meester die in India leeft in de vorige eeuw. En waarom en, heeft hij die naam veranderd? Hij ging een nieuwe fase in, in zijn werk. Dus okay. dat paste een andere naam erbij. Ja. Want ik neem aan dat Bhagwan ook niet zijn eigen naam was. Dat was ook niet, nee. nee. He, gewoon Mohan Rajnist was zijn uh, ja, ja. gewone naam. Toen ja. Bhagwan en toen ja. Osho. Ga je ook nog naar een nieuwe naam toe ooit? Je weet me nog. <laughs> je weet het niet. <laughs> Oké, okay, dan ga verder met Osho. Met Osho. Ja, Osho nu is natuurlijk ook nog steeds bekend. De, uh, hij heeft een ontzettende invloed over de hele planeet. Ik zei hij was een soort superprovo zijn ja, verlichte meesters hebben allemaal eigenlijk hun eigen functie op, op deze planeet en er is een naam voor zelfs in India voor het soort meester wat echt de boel weer eventjes lekker opstankt en alles losgut en alle rommel die er in de religies aan vastgeklid is waar de essentie verloren wordt alles weer even schoonveegt en dat heeft Osho bijvoorbeeld in hele sterke mate gedaan die heeft zo al onzin die in alle religies geslopen is aan de kaak Gesteld en ze weer tot hun oorspronkelijke werkelijke betekenis heeft teruggebracht. En dat heeft hij... Uh, ja, hij was een meester van vele paden. Niet van één spiritueel pad. Dus hij heeft ontzettende series lezingen gegeven over elk onderwerp. Of het nu was. Of uh, boeddhisme. Of zen. Of het christendom. Want Osho... Ja, hij was ook... Uh, in zijn leven was hij eerst hoogleraar. Dus het was een ontzettend ontwikkeld iemand. En ongelooflijke kennis. Voor hij was was gewoon een soort ja, spirituele Einstein met zo'n kennis en inzicht op al die verschillende gebieden, al die verschillende paden en dat heeft ja, aardig heeft hij aardig wat in beweging gezet, echt over de hele planeet. Dat mensen van alle verschillende achtergronden en culturen wist hij te bereiken. En uh, nu zijn er nog over de hele wereld veel centra. En zijn boeken worden ontzettend goed verkocht. En in de tijd dat hij leefde in India had hij het ook niet makkelijk. Want hij stelde echt ja, alles aan de kaak. Hij beperkte zich ook niet tot spiritualiteit. Want hij vindt ook spiritualiteit moet in het dagelijkse leven geleefd worden. Hmm. En uh, dus hij uh, had ook ontzettende scherpe kritiek op politici. Het, het de maatschappelijk systeem in India. Dus ze waren daar ook liever... Uh, kwijt dan rijk en dat leidde er ook toe, zijn visie was ook ja, om de nieuwe mens zoals hij die visie gaf om die gestalte te geven moet je dat met elkaar gaan leven in een gemeenschap want in je eentje tegen die hele stroom in je eentje tegen in, als je in de maatschappij staat daar tegenop te boksen, je hebt een, een veld nodig waar je elkaar ondersteunt in het zoeken naar nieuwe vormen van leven, bewuste leven meer in harmonie met dieren met de ecologie, dus zijn visie was uh, van een grote gemeenschap aan de voet van de Himalaya's op te bouwen you <laughs> De regering heeft hem toen naar, uh, in India helemaal dwars gezeten, dus dat lukte niet. Toen is hij naar Amerika gegaan, waar hij het wel gedaan heeft. Maar ja, de Amerikanen waren ook niet erg happig, op, nee. dus die hebben hem ook het land uitgekregen. Maar de grootste verbazing was, toen Osho overleed, gewoon uh, ook in India, uh, er was nog geen jaar dood. Toen werd hij al uh, erkend als een van de grootste geesten die India in de 20ste eeuw heeft voortgebracht. Terwijl hij terwijl leefde, nou ja, ze, als, als ze hem hadden kunnen weigeren om terug te Keren uit Amerika naar India hadden ze dat gedaan, maar dat konden ze natuurlijk niet. Dus zelfs in India heb je ook dat soort ontwikkelingen. Hè? In het christendom kent natuurlijk heel veel van dat soort ontwikkelingen. Hè? Mensen die in hun leven verguisd zijn, die worden daarna heilig verklaard. Hè? Daar hebben we hebben er wel tientallen uh, voorbeelden van. Ja. En, maar zelfs in India met Osho is dat exact hetzelfde. In, in ja met Osho zelf, want ook het hindoeïsme het is niet alleen, ik bedoel Christus was natuurlijk een oorspronkelijk iemand en die echt een, een visie en een, iets, iets neerzetten maar ja de mensen die het later gingen uitdragen en in zijn naam dingen gingen die maakten de dogma's van een hele ja. religie, een systeem, en systeem en, en dat ging helemaal verkeerd en ook, dat gebeurt niet alleen in het christendom, maar met veel van de uh, religies die de oorsprong groet is, is dat gebeurt net zo goed ook binnen het hindoeïsme, dus dan om zoveel tijd komt er weer iemand die wordt geboren en die gaat hele boel eens afstoffen net zoals het hindoeïsme en uh, ja, dan de gevestigde orde is daar nooit op gesteld als er uh, weer eventjes uh, aan hun fundamenten geschud wordt en uh, dus dat was in India ook uh, zo, tot en met zelfs uh, door fundamentele hindoeïsten, die hebben uh, nog aanslagen op uh, Osho ook beraamd, want ja, hij tastte hun heilige waarden aan en uh, natuurlijk een van de dingen was natuurlijk, Osho de ...man-vrouw relatie... ...die trok die helemaal gelijkwaardig... En, ...en ja, een land als India... ...seks, dat dat bijvoorbeeld... Uh, ...gewoon er ook mag zijn... ...en, en niet... Iets wat, wat taboe is. En wat hij zo openlijk over ging, ging spreken. en de hele cultuur daarop confronteerde. Ja, dat zette natuurlijk uh, heel India op zijn kop. zoals hij dat deed. Mm -hmm. Maar de grote verandering is nu in India. Ja, ik zeg, hij werd al gauw erkend. als een, uh, een van de grootste geesten die India had doorgebracht. voortgebracht. Maar ook nu uh, werkt hij maatschappelijk erg door. Want in India, gewoon in elke station ons kiosk kan je nu uh, Osjoze boeken krijgen. En dat is heel bijzonder. In zo'n korte tijd. Uh, ik dacht, na 100 jaar verder dan. Uh, dan komt er erkenning. Maar dat, dat gaat in dat land uh, ontzettend snel. Natuurlijk, ja. net als alle veranderingen op het ogenblik. in een ontzettend tempo gaan uh, in deze tijd. Ja, misschien is het handig om dan straks na de muziek. even daar uh, nog even een analyse op los te laten. Van, uh, we, we, we kennen natuurlijk het 2012 uh, verhaal. Een heerlijk verhaal, ja. Heerlijk verhaal, hè. Heeft dat nog met de liberalisatie van Osho te maken nu op het ogenblik? Maar dan gaan we dan naar de muziek even nog okay. naar, naar ja. kijken. Want uh, we gaan we even naar de volgende muziek. En uh, ja, dat is uh, van Deva Premal. Deva Premal en Miten, ja, en, dat zijn nou, natuurlijk... Uh, dat doe je natuurlijk omdat je... natuurlijk ook zelf, mensen uh, uit de Osho-wereld die over de hele wereld bekend zijn geworden. Net als we hebben eigenlijk... Ja, mantra's zijn India's uh, teksten die gezongen worden en spirituele krachten hebben. Even promal die doet dat. Die is eigenlijk de bekendste die het op deze planeet doet. Die mantra's zingen. Maar met zo'n zuivere stem. En voor haar is het ook haar hele spirituele pad. Dus daarom, mensen voelen dat. Dat ze niet alleen maar zingt. Maar dat wat ze zingt, dat ze dat ook zelf gerealiseerd heeft. En nou heb jij ook het concert. Je haalt ook naar Nederland. Ja. Afgelopen keer ben ik ook naar in Nederland. Ja, in juni is ze ook weer in Nederland. En Volgend jaar zijn ze op 13 of 14 juni. Geven ze weer een concert in Nederland. Oké, weer meer. Yeah. <laughs> Uh, het wordt misschien weer in de schouwmogen Almere maar ik ben ook bezig met het concertgebouw want ik vind oh. dat, dat een, nou, dergelijke muziek gewoon een plaats verdwient midden in de wereld, gewoon niet meer ja. in de marge, maar dat het Precies. gewoon helemaal uh, naar voren komt. Het was toch ook uitverkocht? In Almere, Almere was het uitverkocht ja, dat is iets van duizend mensen het concertgebouw gaan 1900 mensen nou, in maar uh, ja, daar moet echt sponsoring voor komen, want ik kreeg een offerte van, van het concertgebouw naar nou, dus voor één avond uh, 26.000 euro voor één avond. En dan om weer 5.000 euro geluid. En dan dus helemaal executie BTB. Dus daar moet echt sponsoring voor komen. Ah, ja. En uh, ja, als dat lukt, dan wordt het concert gebouwd. Anders is het toch weer Schouwburg uh, okay. Almere. Ik moet zeggen dat ik de Schouwburg wel een beetje, een beetje cool, cool over vind komen voor zo'n warm concert. In uh, Almere. Almere, ja, het is een uh, vrij moderne schouwburg natuurlijk Almere, maar de voordelen zijn wel... Uh omdat hij een paar jaar oud is, is de geluidskwaliteit gigantisch. Ja, die was heel State prima. of art ja. Techniek hebben En, ze he, dus dus, en de akoestiek goed. is ook fantastisch. En wat ook leuk is, het is helemaal modern. Dus je, als je daar uh, aankomt met je autorijm, gewoon het gebouw in, dan kan je gaan laden en lossen. Dus dat hmm. is. Heel, ja. Zelf en toe de tour is iets voor concerten in Amsterdam of zo. Dan uh, waar je op de stoep staat en bekeurd wordt, dan ja. uh, is dat wel uh, heel leuk. En het zit ook al in Almere, ja, en Amsterdam. We uh, betalen je voor eenzelfde accommodatie, gelijke duur. Als je buiten Amsterdam komt, ja, dan zijn die prijzen zijn gelijk zo anders uit. voor Schouwburg en grote zalen. Ja, ja dus uh, nou, vandaar dat we nu... Uh, ik zeg, die, en die muziek is echt muziek voor hart en ziel. Als je daarvoor openstelt, dan kan je gewoon die kwaliteiten ervaren. En zij is zo zuiver. Dus we, we gaan nu luisteren naar uh, Deva Primaal met een, een nummer. Een van haar vele cd's en het heet Oom Purnam. Mm -hmm. Met de uitzending, Richard. Ja. Prima, ik hoop, uh, ik hoop dat, er, uh, dat ik uh, beneden wat. Uh, de, of dat ik thuis uh, te horen ben. Uh, beste luisteraars, welkom terug bij uh, Inspiratie. Ja, we hebben wat, uh, wat technische problemen hier. En, uh, nou ja, normaal ik hoop dat het, uh, de uitzending gewoon doorgaat. Heb, je, uh, heb jij beeld? Uh, je, ik heb nu info? inmiddels beeld, ja. Oh, okay, dat prima. is uh, goed gegaan. En vanavond hebben we als gast Pim Boeda Pim leeft al 50 jaar in nieuwe energie. En we gaan dit blok hebben over de afgelopen 10 jaar. ...waaronder het opzetten van natarash... ...en het organiseren van uh, spirituele concerten. Dat had ik net al uh, gezegd... ...maar toen zijn we nog even bij Boeddha uh, ja. blijven hangen... ...en nou had Herman weer even een vraag... ...en dat is echt de laatste. En dan, ja. Of okay. ik zei Boeddha, ik bedoel natuurlijk Osho. Ja, nou het, het wat mij dus opviel... ...jij had het net over de seksualiteit bij uh, Osho... ...dat hij dat vrij, vrij gaf eigenlijk min of meer... ...en... Uh, toen dacht ik, van hij zit in India en daar was het een beetje raar dat hij dat seksualiteit de vrije hand gaf. Maar de Kama Sutra, wat vele eeuwen ouder is, komt ook uit India. Dus ik snap het, uh, het, uh, het probleem niet. Ik bedoel, ze waren met die, met, met die tempels en zo, uh, die tantra tempels, waren ze toch al vereenzelvigd eigenlijk met seksualiteit. Ja, nou, natuurlijk, India heeft een ontzettend groot verleden, ook een heel groot tantrisch verleden. Inderdaad, met Katsurao, met alle bekende afbeeldingen van uh, de tantra tempels. En waarvan eigenlijk Gandhi zo geschockeerd was dat hij gewoon die Tantra-tempels wilde laten begraven. Maar er is dus hele andere tijden geweest dat uh, Tantra een hele gerespecteerde traditie was in India. En op een gegeven ogenblik uh, zijn ja, veel van die Tantrika's die zijn ook uh, echt uitgemoord. En daardoor is dat uh, gestopt en is het uh, ja, die hele mooie rijke traditie die uh, India op, op dat gebied had en het pad van Tantra is toen aardig verdwenen en dat, dat hij leeft weer en daardoor is er een tijd gekomen waar seksualiteit ook helemaal onderdrukt werd en, uh... dus het was een strijd tussen Gandhi en Osho nee geen strijd tussen Gandhi en Osho Ik bedoel Gandhi zat gewoon in zijn oude cultuur en die, die vond het ook chockend die naakte vrouwen en uh, op de tempels afbeeldingen van mensen in seksuele gemeenschap dat uh, vond hij eigenlijk ook ja dat kon niet dat moest eigenlijk maar beter buiten beeld gehouden worden mm -hmm. hij Nee, het was, Gandhi was trouwens ook iemand die ontzettend met zijn seksualiteit geworsteld heeft zijn hele leven. Maar dat is een heel ander verhaal. Nee? Oké. Okay. Nou, dat is ook wel een leuke, leuke uitzending. Uh, kunnen we het erover hebben over, over Gandhi. Ja. Um, nou, ik, ik, uh, we zijn bijna alweer... Uh, gaan we naar het nieuws. Ik denk dat we gewoon even nu uh, lekker dit uh, moeten gaan afsluiten. Uh, ja, neem maar even de tijd Richard. Want we moeten even kijken welke muziek we betreft uh, Osho. Um, ik, ik zelf... Wat ik dan met Osho te uh, maken heb gehad, ik moet zeggen dat ik wel een van de meest wijze uh, ja, goeroes zieners, ik weet niet hoe je dat moet zeggen ik in mijn leven heb gezien en tegenkomen, dus ik, uh, ik als ik zijn waarheid uh, hoor en dan zeg ik dan even vanuit de bui want ik ben dus duidelijk geen sajas in, dan vind ik het wel een hele ja, echt, echt heel heel wijs wat, wat die man doet, en dat is bijna niet van deze aarde, dat, de, ik, ik weet ook zeker dat zij zijn informatie ...niet heeft opgedaan door hier alleen maar... ...leerling te zijn, maar die heeft... ...een een of andere... Uh, ...kanaal open gezet naar boven... ...en daar is heel veel informatie door binnengekomen. Ja, het was natuurlijk iemand waarover... zichzelf zegt dat hij ook... Ne, ...daarvoor hele, een aantal spirituele... ...incarnaties heeft, bijvoorbeeld... Ja, de, de, in de Tibetaanse Karmapa dat is dus na de Dalai Lama de hoogste autoriteit op, op spiritueel gebied. De vorige die dus overleden is, hebben we bijvoorbeeld over Osho dat het een hele grote Tibetaanse incarnatie is geweest en dat zelfs zijn vorige lichaam nog uh, bewaard is en, en staat in de hal van de incarnaties met een laagje bladgoud erom en ergens onder in een berg, uh, beschermd tegen de Chinezen. En, uh, nou ja, om er wat op te noemen, dus het is niet iemand die al ...alleen in dit leven daarmee bezig is geweest. Hey, mooi. Nou, we gaan even naar de muziek en dan gaan we naar het nieuws en dan gaan we weer naar de muziek. En We gaan nu uh, eerst even luisteren en dat is een beetje, uh, nou ja, geniet er maar gewoon van. Het is misschien niet helemaal muziek die in de, in de lijn ligt van dit onderwerp. Dat is Radiohead met High and Dry.